Hij is voor legalisatie. Dan ga ik voor heel wat aandeeltjes uh, cannabis kopen, denk ik. <laughs> Dat zou kunnen. Maar ja, als, als je naar die trend kijkt. Hè, als mm -hmm. je, dan, je, pakt, je pakt de pieken eruit en de, en, en de dalen. Dan ziet, het, dan ziet het er toch niet heel positief uit. Mm -hmm. Dus ik denk, hè, Amerika is natuurlijk de afgelopen tijd is behoorlijk, uh, in, in, in behoorlijke mate vrijer geworden. Wat uh, ja, persoonlijke vrijheden als, uh, als drugsbezit betreft. Mm -hmm. En ja...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 Uh, mm -hmm. je, je gebruikt de beschikbare banen. Je, oh ja. En daarmee hebben ze zo'n minachting voor zichzelf gekregen... dat dit ook heel logisch klinkt voor de meeste onderdanen. van ja, ik ben inderdaad... Uh, ja, ik kan eigenlijk maar een schoenveten niet eens vastmaken. En dus, ja, dat zou ja, uh, uh, Als, we zeg dat is. Als we een referendum zouden houden met ver verplichte opkomst... over het feit van uh, moeten we referendums afschaffen... dan zijn er misschien ook <laughs> veel mensen die zeggen... ja, schaf maar af. Ik vind het eigenlijk maar vervelend dat dit komt plaatsvinden. Dat zou ja, kunnen. Je, je, ziet, je hoort het aan zo'n brief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 Dus ja, nogal logisch dat die. als we denken dat ze. Uh, ja, dat is waarschijnlijk om te voorkomen dat uh, microagressie van twee <laughs> kinderen die hetzelfde speelgoed tegelijkertijd willen hebben te voorkomen. <laughs> ja, zo kunnen, dat, zo kunnen ze dat misschien uitleggen. Maar ik denk dat dat ja. het gewoon is om je, om je van jongs ervan te veranderen. Hey, nee, dat het was eigenlijk een grapje. Dat, dat, is, uh, dat is een nieuw woord, hè, microagressie. Ja, ja. <laughs> Natuurlijk, uh, ja, je zult altijd in de situatie zijn als kinderen spelen. dat twee op hetzelfde moment hetzelfde speeltje willen hebben. Ja, leren ze onderhandelen. Ja, nou goed.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 Um, achtergrond dan nog steeds... Uh, als ik zou zeggen dat ik een PvdA-stemmer zou zijn... ik noem even wat, of een vvd stemmer En ik zou... Uh, ja, ik zou echt met, van, van die, met een blij gevoel in mijn hart... naar partijbijeenkomsten gaan... En, uh, ja, en dan ook gezamenlijk de straat op... om voor die partijen lekker bezig te gaan... Dan toch zou ik me door dit soort taal dan een beetje... Ja, ik, ik weet niet. Zou ik me dan niet beleven? Ja, dat staat ook in het bericht. De uitspraken van Rutte leiden onmiddellijk tot reacties. Daar bedoelt mee van, ja, verontwaardiging natuurlijk. Ja. Dus ik denk dat hij ook een beetje, zijn, een beetje een stapje te ver gegaan is. Dus men is He? hier nog niet aan toe, zeg maar. Men ja. heeft nog wel het idee van, hé, hey, wat is dit? Uh, ja, precies.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 Ja, het is een uh, mooie orator. Uh. Ja, maar laten we ja, niet ja. vergeten dat Cicero eindigde met uh, zijn tong afgesneden... tegen zijn spreekgestoelte gespijkerd en zijn handen afgehakt. Dat zegt iets ja. over onderdrukker, hè? <laughs> Wil jij zo graag op het spreekgestoelte staan hier, hartstikke idee. Ja, dan was hij zelf ook niet helemaal zuiver op de gaten nu. Maar, ja. Ach, ja. Nee, maar dat is menselijk. Ja, ja. Het is iemand die de waarheid zegt over bepaalde aspecten. Hm. Uh, ja, die hoeft niet altijd een, uh, een, een zuivere persoonlijkheid zelf te bezitten en dat is ja daarom is de aanval de drogreden aanval op de of op de man spelen ook relevant natuurlijk ja. maar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 Uh, uh, ja, is, is eigenlijk ook allemaal subsidie. En eigenlijk de enige rendabele manier om, uh, om, uh, om stroom op te wekken. Dat is dus met inderdaad de kolen- en gascentrales. Ja, verstuur dan en zo hè. Nou, ja, aan de andere kant. Uh, de Noorse zijn natuurlijk ook weer, uh, weer, weer van die grappenmakers. Die, uh, die dan ook op zo'n Parijs uh,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 te besteden hebben, dat zal zoeken naar het vergroten van welvaart. En uh, ik denk dat uh, automatische rijdende auto's en uh, auto's uh, die niet zoveel vervuilen, dat, dat, uh, dat hoort er allemaal bij. Maar wat ik hier vooral zie gebeuren is dat je, nou dan verbied je bij spreken uh, benzineauto's of alle benzinevoertuigen. Maar nou, en dan uh, krijg je altijd weer dat er bepaalde specifieke voertuigen ja daar is niet een elektrische variant van. En die is wel essentieel om bepaalde publieke taken te vervullen. Dus we moeten of uh, ja, van heel veel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 Gebruiken voor. De media is een typisch voorbeeld van wat we net noemen: van die van die slaven die.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 Dat is ook weer zo'n woord. Krijg je een boete? Net alsof je wat krijgt. Hè? Je moet ja. gewoon geld betalen. Maar ja, dat is haast niet te vermijden dat je zelf het woord krijgt gebruikt ook. En de, en de politie deelt hem ook uit, die boete. Uh, Jij krijgt hem en de politie deelt hem uit. Net alsof je wat ontvangt. Ja, of gewoon in de winkel. Bij de HEMA, boetes. Als je het echt heel graag wil hebben, dan uh, gewoon. Uh... Ja, of bij de Albert Heijn. Als je het, uh, je ja, winkelwagentje dubbel parkeert. Dan heb uh, je gelijk een prent. Ja, als je daar door de gangpad ja, de... van de winkel uh, rent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 En de leuke poging van Dick-Jan Bos uit Waal uh. zijn dwergsnauzer op namens zijn BV te zetten. Uh, uh, uh. Prachtig. Nee, uh. is dat. Yeah. Ze waren mijn hond niet als directeur van een BV, yeah. ja, niet? <laughs> yeah. ja, dat werd dan van de grap gezegd, maar je denkt dat, dat hij geen directeur wordt. Okay. Dat zou ook nogal wel grappig zijn, natuurlijk, maar... <laughs>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 Ja. en hij voerde als argument op ja, maar dan wil ik ook de kosten die ik maak aftrekken van de belasting, ja, dat is een rond <laughs> ja, dan krijg je natuurlijk altijd net zoals mensen zeggen, ja, als ik ook mijn spaargeld belasting moet betalen, dan wil ik ook uh, mijn rente van mijn schulden kunnen aftrekken ja, dat, van de belasting. Is. dat is natuurlijk ook ja. wel, wel logisch eigenlijk, ja, die logica is helemaal zoek want die hypotheekrente die ah, ah, aftrek die gaat er dan waarschijnlijk aan en uh, die spaarrente die slaat al nergens op met het fictieve rendement, met de huidige rente, ik geloof dat er, dat er 1 biljoen dollar nu negatieve rentesfeer hier Denk je dat dit nog navolging gaat krijgen? Want dat is, dat is wel altijd zo als, als er ook ergens maar één maas in de wet is, hoor, dan uh, zie je meteen dat er een scheur in de stoel dan. Dat denk je, wow.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 ...heb je natuurlijk American Express en Mastercard. Dus je hebt eigenlijk maar drie grote spelers en daar, daar, daarnaast houdt het helemaal op. Maar op zich een bedrijf mag toch zelf bepalen wie er, uh, met welke kaart je uh, gaat betalen. Eigenlijk zou het toch verder kunnen trekken. De, de, de supermarkt hier die zou mogen zeggen van... Ah, ...we accepteren geen euro's meer. Vanaf nu mag je alleen nog maar met uh, dollar betalen of zo... Nee, nee, inderdaad. Maar het is, het is wel een set die niet heel veel voorkomt. Dus het is wel niet dat, uh, ja, dat, dat eigenlijk bedrijven zeggen van een, een, een algemeen betaal, geaccepteerd betaalmiddel. Van wij gaan het niet meer uh, accepteren. Dus misschien is het wel de eerste, het, het, het eerste aanloopje richting uh, bijvoorbeeld uh, dat de winkel kan zeggen. Nou, hè, wij accepteren voortaan alleen al maar bitcoin. Ja, ja dus in de, op die manier is het inderdaad wel uh, ja, positief, ja.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 ook online gaat vaak via pin of via hè, dan via Ideal bijvoorbeeld of via bank of via een creditcard. Dus dan blijf je zelfs in die, die groepen zitten. En ik denk, kijk op zich denk ik dat er helemaal geen probleem is op het moment dat je zou stappen naar een uh, ja goed. Hè, de, als het echt zou bestaan, dan zouden er vast nog creatieve oplossingen komen. Maar op het moment dat er heel veel geldaanbieders zijn, dan zou het ook heel goed zo kunnen zijn dat er een soort metavaluta weer komt.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 Dus dat is dan gebaseerd op, <laughs> op 8 of 10 of 12, uh, weet ik veel, veel betaalmethodes. En dan, maar dan kun je weer met één soort pasje of één soort uh, nummertje of één soort uh, briefje. Wat bedoel uh, dan, je dan? Uh, een een metafoluta van Bitcoin, Ethereum, nou, Dogecoin... Ja, <laughs> Litecoin. Ik, even, ik, ik bedoel maar, ja, nee, maar dat, ik, ik zeg niet dat het zo moet gaan. Ik, ik nou, Coindesk, daar zou maar zoiets kunnen komen. Op het, als het relevant is, hè, dan, komt, dan is de. Hè, dan al die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 kan met uh, welke van de dertig betaalmethodes die men wil aankomen. Nou, dat is een soort interface die uh, handelt dat af en de, uh, de winkelier krijgt gewoon in zijn gewenste valutacombinatie uh, terug wat hij wil hebben. Ja, nou, zou, ja. dat, dat zou prima kunnen. Dat met de EU had het ook best gekund. <laughs> uur, in plaats van de euro had je ook gewoon een soort, ja, een soort uh, algemeen uh, netwerkje van uh, een soort sub uh, tussenpersonen kunnen regelen. Maar uh, het is ingewikkelder, hè? op zich is het beste uh, één munt is ook weer heel gemakkelijk natuurlijk. Ja, maar wat zeg je nou je Klaas? Dan had die gast was. van, de, van de ECB geen baan meer gehad. Nee, maar dan, <laughs> daar is de hele euro voor opgericht. Ja, nee, maar kijk, als, als de, dat zou ook heel goed kunnen zijn. Dat als uh, mensen de vrijheid hebben om matches allemaal voor te kiezen. Dat er toch. Dat zie je wel vaker met de populariteitswedstrijden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 Deur. Ik wil het niet eens smeren dat het plek inneemt. Uh, uh. Er is dat eens een, een, een goud-inflatie uh, geweest. Hè? Toen uh, de, de Portugezen en, en Spanjaarden op veroveringstocht gingen in Zuid-Amerika, kwamen ze met scheepsradingen vol goud ja. Europa binnen. En toen dat heeft geleid tot een inflatie, waardoor het op een gegeven moment zo waardeloos werd...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 Uh, Rus claimt kostenrelatie bij ex-vriendin. Oh, kijk, dat zijn we al. Moet je kosten <laughs> in, uh, doorberekenen. doorberekenen. Ja. ja, dat was een, een Rus uit uh, Krasnodar. Komisch. System. En die ging op een romantisch uitje naar de krim. Oké. Okay. Maar de vrouw die had daar verwacht een huwelijksaanzoek te krijgen. En toen kwam, toen kwam het huwelijksaanzoek niet. En uh, toen maakte het uit. Toen zei hij van ja, maar dan... Dan, uh, dan moet dan je ga hij... wel betalen voor je uitje. Dan moet je al betalen voor alle kosten die ik voor jou gemaakt heb. Toen kon die met een had hij alle bonnetjes bewaard. Oh, dat is wel mooi. Ik zal uh, die compensatie bij de rechter voor 535 euro. Uh, en omdat hij naar eigen zeggen niet verplicht was geld aan haar uitgeven. Ja. <laughs> ik heb nooit gezegd dat ik het haar cadeau zou doen. Nee, dat, ja, ik vind het wel. Het is natuurlijk zwak, <laughs> maar het is ook wel weer grappig. <laughs> Moet ik geld uitdelen aan elke vrouw op straat. Zo citeert de Moskou Times en zaterdag. <laughs> ik vond het wel grappig. Uh,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 Ja, je, kunt, je kan ja, van alles afspreken natuurlijk en dat is wat uiteindelijk gelder is voor een, recht, een rechtbank. Klopt, je kunt van alles afspreken, ja. maar dat is het punt er worden heel vaak geen afspraken gemaakt. Nee, nee het... maar er zijn ook vaak wel uh, ja, wat dan Walter Blok ook impliciete afspraken noemt. Dus als jij een kopje koffie gaat kopen op een terras en je vraagt niet van tevoren hoeveel het kost en je laat gelijk een kopje koffie aanrukken en je krijgt dan een rekening na van 140 euro, ja. dan zegt van ja, er is eigenlijk een impliciete afspraak dat, dat een kopje koffie in een bepaald bedrag...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 En ik wilde een biertje halen. Ja, en ik ja toen moest je een hypotheek nemen. <laughs> ja, 25 euro voor een biertje. Ja. Ja. Ik heb een keer 40 euro betaald voor een ijstee. Oh, maar daarentegen in heb ik, ook, als in het ja, ja, ja. centrum van Berlijn. Gewoon uh, zeg maar een van die straten die uh, in het Monopoliebord zitten, wij spreken. Friedrichstrasse of zo. En daar heb ik gewoon in een luxe restaurant zitten eten en dat was nauwelijks duurder dan in Nederland, in Leeuwarden, ergens achteraf, zeg maar. Uh, uh, dat is, uh, uh, uh, daar gaat die Parijs er helemaal niet op. En ik, uh. ik zou toch wel durven beweren dat Berlijn een wereldstad is, wat dat betreft. Ik weet wel dat een straatje verder, dan bij een van de Turk daar en zo'n achteraf steefje. en die heb je dan al meteen naast het Louvre. Uh, uh. Ja, dan betaal je weer gewoon 2 euro voor een biertje. Uh.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 Maar de belasting ja, gaan wel omhoog, zeg maar. Dus dat ja. is het beide mogelijk. En je had wel en, dat, uh, dat jongeren bijvoorbeeld meer gaan roken als een pakje sigaretten duurder wordt, omdat het dan status is ja precies ja. Ja. Ja, zie je al die jongen met, met die dure gimpjes aan en die merken onderbroeken die boven een spijkerbroek uitkomt die, die ja. gaan zitten paffen van kijk mij is het past zijn weet je wel roken, ja, met man. een blikje red bull in de hand hmm. van, uh, ja dan ja, wordt maar... echt zo gezegd zo van je kan niet eens roken arme sloeber. ja dat is een voorbeeld van, ja, ja, dat, dat, van dat een product duurder wordt maar dat het dan eigenlijk een ander product wordt het wordt dat niet zo, meer een sigaret ja. maar een statussymbool dat is het al ja, ja. en nu wordt dan een sociale Huurwoning, om te laten zien dat hij geld heeft. Ja. <laughs> ja. Zo ver is het nog niet, denk ik. <laughs> ik, ik kan me een sociale huurwoning veroorloven. Oh man, jij hebt het gang, hè? <laughs> ja, ja, ja. Dat ja, uh, uh, ja, is wel, wel, wel zo, dat als de belasting. Uh, dat, inderdaad, in sommige landen gebleken dat. toen ze de belasting verlaagden, dat de Belastingdienst meer geld binnenkreeg. Ja, levercurve. Ja, klopt. Ja. Maar dat is ook logisch. Hè? De Belasting is een kostenpost.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 Ga met elkaar vragen stellen in plaats van gelijk uh, antwoorden zoeken en schuld vragen en dan weet ik voor wat. Want anders zeg je net zo goed van: nou, ze hebben het verdiend. Die homo's. Een beetje, uh, uh, beetje staan zuipen in een bar zonder wapen. Hè? Stomme sukkels. Uh, dus uh, nee, dus het slaat er allemaal niet aan. Dus hou erover op, zou ik zeggen.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 Mm -hmm. Dat als je daarop gaat als klant, dan teken je een contract en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 helemaal niet zo uitgebreid hoeft te zijn zoals nu. Ja. En heel veel bedrijven lijden natuurlijk onder, enorm onder de, onder de regeldruk. Ja. In Amerika bijvoorbeeld, maar ook in Europa, is de regeldruk vertweehonderdvoudigd in de afgelopen 100 jaar. Ja. En daardoor gigantische ja, economische vertraging of stagnatie. Ja. Heb je al een locatie op het oog? Want ik, neem aan ja. dat, uh... nou, ik zal even vertellen wat, hoe het uh, tot stand is gekomen, want dat zijn we eigenlijk vergeten. Uh -huh. uh, Pre-Private Cities is een initiatief van Titus Gate.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 behalen. Dus dat is een beetje het idee ja. en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 Dat vinden ze heel vervelend en het is dus veel waarschijnlijker dat de concurrentie ervoor zorgt dat ze zich goed gedragen ja, ja. in tegenstelling tot onze democratische politici ja. en dat ze mensen tot slaap willen maken, ja, het, ze, je moet ver, niet vergeten, je tekent daar een contract, dus um, um, ja, je hebt veel meer rechtszekerheid. Mm -hmm.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 tegen democratie, want de democratie werkt ook slecht als je hele verstandige politici hebt, bijvoorbeeld. Ja, ja. Um, maar in theorie kan alles gebeuren, maar het is hier onwaarschijnlijk. Mm -hmm. en, dus, nee, uh, zo'n gasland heeft er voordeel bij dat zo'n gebied bloeit en groeit. Ja, even een vraag van, uh, of je nog wat uh, bronnen heb, misschien de website? En, uh... Nou, freeprivatecities.com mm -hmm. uh, Daar staan wat links op en wat video's. Eén video is bijvoorbeeld van de econoom